God zegen u. Dios todos God zegen u. Dios God zegen u. Dios God zegen u. Dios Dios God zegen u. God u. Halleluja. Kijk of u wakker bent. Sorry, ik ben een beetje herriskoper hoor. Yo soy un poco de, de hacer ruido. Jullie zijn een beetje toch gewend hier met herriskappers of niet? Están con ruido, no? Of is het alleen maar in spijkenissen? Spijkenisse. Dan moet ik terug naar spijkenissen. Moet ik weggaan? Teen keel weer? Gelukkig ben ik welkom, amen. Ik voel me helemaal thuis ingevoerd. Me zit in kaasie. Ik heb net ik had een Colbert meegenomen. Je traag Een Colbert. Een Colbert. Een chaqueta. Ik dacht, ik doe het maar even uit. Want ik dacht, iedereen is hier gewoon rustig chill. Toch? Of moet ik het toch wel aandoen? O tengo que poner la chaqueta. Zeggen ik zeg meneer broeder, u moet het aandoen. U ziet usted dice me tengo que poner la chaqueta? Moet ik het doen? Tengo que is het een eer om hier te zijn. Para mí es una voorstellen. Waar komt die kleine jongetje vandaan? De don heeft een ce pequeñito. Con el el diente de oro. <laughs> Mens die zou dan gelijk een stempeltje kunnen zetten. Lende podia poner ya ja, una etiqueta. een hele kleine buurt. Yo wil een don lugar muy Curaçao. En Curaçao. En noemen ze Wijzenberg. Niet omdat wij heel veel ratten hadden in de buurt. O sea... <laughs> No no que te hay muchas ratas ahí en esa montaña. Maar het zat op een helling. Estaba en una subida. And for jaren hebben we daar gewoond. Y por años vivimos ahí. me pensa is here with me. But we Y vivimos muchos años ahí. En weet je wat het mooiste van daar was? Is algo que es bonito de ahí. Elk zaterdag was mijn moeder huis aan het schoonmaken. Todos los sábados mi mamá limpiaba la casa. Kennen we dat? De moeders die zaterdag schoonmaken. Algunos de ustedes se recuerdan, la kwamen de Jehovah getuigers rond. In de buurt. En ik ging wel naar de katholieke kerk. De katholieke kerk met mijn ouders. Met mijn maar alsof ik meer wilde. En mijn moeder was aan het schoonmaken. En ik, ik had de achterste kamer helemaal achterin. En ik hoorde die mensen roepen. En ze riepen: Goedemorgen. En ze zeiden: Wij komen het woord van God brengen. En ik was klein. Maar ik had al oren voor. En mijn moeder die was nog niet helemaal eens. Y mi mamá no estaba muy de acuerdo. Je weet wat gaat als de Jova's gaat tegen rondkomen, dan gaan ze de deur dicht doen, toch? Entonces, como, cuando llega los testigos de Jehová, se cierran las puertas. En ging stiekem zo richting naar buiten. Jova's zien como muy escondido hacia afuera. Trouwens, het is niet dat ik Joven ben, trouwens. No, que dat Jehovah. jullie mij niet uh, verkeerd begrijpen. Que no me mal, maar God haalt die tijd al roeping op mijn leven. Desde ese Dios ya tenía un para mi vida. God zegt de Joven getuige mensen. Que Dios a ellos. Misschien zijn we niet op dezelfde denominatie zoals hun. No en la misma maar deze mensen hebben een, een soort doorzettingsvermogen. Pues gente tiene una, un empuje, una Om elke dag opnieuw... De of elke week opnieuw... Otra vez. Huis aan huis te gaan. Daar kunnen wij als Pinkstergemeente van leren. Amen. Amen. Amen. Amen. En het duurde dus een tijdje, een aantal jaren tardo unos años toda te deed ja kurashi gert hat hasta que tuve el coraje de salir afuera and ik ging horen wat ze te zeggen hadden y yo fui a escucharlo que, ellos que decir. Me y Dios me is meer dan 25, y de, 25 years después Heeft God mij tot hier gebracht, waar ik hier mocht zijn? En waarom vertel ik dit aan nu? Het is omdat jullie weten dat god vaak een plan heeft met ons leven vida, voor onze we dat zelf weten antes que nosotros mismo en Nederland gekomen ich ofineo landa en ik, mezelf, my ik gegaan ifui mi propio camino en ik ben een keer oh, ik ben hier gekomen om te studeren yo vine aqui stageplek gegaan y yo fui una vez al lugar de de práctica in Rotterdam. Donde estaba haciendo mi práctica en Rotterdam. Ik ik ik ik ik eh uh, deed de opleiding tot docent. Yo hacía eh el estaba estudiando para ser uh, profesor. En van al die scholen in Rotterdam waren. In Rotterdam, stuurde, stuurde ze mij precies naar een school. Me <laughs> Ben je gelovig? Is <laughs> en het was toen die tijd mijn toenmalige pastor, voorganger. Mi, mi, pastor que yo tenía antes. En die man die heeft mij één keer uitgenodigd. Y me una vez a In het jaar 1997. In de 79. En toen ben ik, 97, vanaf die dag ben ik dan in het huis van de heren gebleven. Is, de God is God niet goed mensen? Dios is God niet goed mensen? Bueno. Is God niet goed mensen? God doet niks voor niks. Dios no hace nada por nada. begonnen met preken. Todavía no a predicar. Voor de mensen die denken van hij heeft niet eens uh, gebed gedaan. Amen. Maar dat is wat wij gemeen hebben. Is lo que U en ik. Y yo, dat God ons een, ro een roeping heeft op ons leven. En ik ben er blij mee. Y estoy muy feliz. Ik ben er blij mee. Estoy muy feliz con esto. Want wij denken dat iedereen die roeping heeft. Y pensamos que todos tienen llamado. En het is niet zo mensen. Y no es así. La Biblia nos dice. Niet ieder ring zal gered worden. Que no todos serán salvos. As we the kans hebben. Que si nosotros tenemos la oportunidad. Om це є зіген в цій керкці могу бути і в цій керкці і зробитися до цій ліхам і зробитися до цього керку бо це ліхам від Христи є є ліхам якщо я в цій керканіся ви мій брідер і мій зістер і я розумію Y yo te amo op dezelfde manier, De la misma forma zoals so ik mijn broeders en zusjes in Spekenes ha Como in Spekenes. Amen. Amen. God is goed. Dios es bueno. bidden Vamos a orar. Pastor 10 Ga com, uur Is si, it tiene que ser hasta las 10? Ze kunnen het wel aan, toch? Els no? <laughs> tu palabra, oh Dios. Vader, u, Vader, voor uw, eenheid, Vader. Unidad, oh Vader, u, Vader, uw ja en amen is, Oh, Porque que tua palavra oh, diz <in> que a tua palavra, Deus. Que neurá e volverá vazia. Padre, fornei de woorden, que tu palabra Dios para hacer raíz en los corazones te agradecemos a Dios por el espíritu santo de promesa un hay in ons oh mond nos predicar a palavra de Deus. Nós o dat je Janie yo señor in een geest houden bewegen vader omdat u mijn ver o espírito en dat u mensen hier vader zullen ontvangen vader ik wil personen kunnen ontvangen dioos amen, amen. amen. Hallelujah. Hallelujah. Ja of niet? Ja sí of no? Weet je, ik heb laatst een, een prediking gehoord. La ultima vez ik heb een En die pastor die had het over dat de mensen verwachten van de prediker dat hij zich voorbereidt. Que las personas esperan que el predicador pre se prepare. Maar zelf mismo, bereiden ze zich niet voor om te ontvangen. no se pre para recibir. U moet elke week dat u hier naartoe komt. Moet u u voorbereiden. Iemand die niet voorbereid is om te ontvangen. Die zou ook niet ontvangen, laten we eerlijk zijn. Snap u dat? En het is voor ons allemaal een les. Om ons eigenlijk open te stellen ga abrirnos to tot het woord van god. Abra esa palabra de dios. Want anders kunnen we ons best doen. Porque podemos hacer lo mejor de nosotros. Maar als u hier bent gekomen en u staat niet open om te ontvangen. Porque Olvídalo. Amen. Dus laten we vandaag open zijn. Zeg, vraag aan degene tegen, naast jou. Vraag die als die, of die open staat voor het woord vandaag. Vraag dieper. Vraag aan die persoon. Wat heb je gedaan? Om vandaag open te staan. Het is altijd moeilijk, hè? Straks vraag je aan je mannen of je vrouw van, hé, hey, heb je je voorbereid? En dan zegt hij zelf: jij heb je toch niet ook voorbereid? Dus waarom vraag je het aan mij? a Amen. Ik wil met u voor vanmiddag een woord delen. En ik denk dat het een profetische woord is voor deze gemeente. En u zou And misschien denken. Ja, u profetisch broeder. Así, Weet u, ik, ik droom bijna nooit. No Mijn vrouw die, droom, die droomt, wekelijks bijna. Zijn er nog meer vrouwen hierin die dromen hebben? Weinig. Pocas. Mannen die dromen? Mijn ervaring is dat de, dat de mannen minder dromen hebben dan de vrouwen. De que los menos que las maar ik had een droom. Weken of twee of drie geleden. Como dos o tres atrás, en ik zag de koning en de koningin hier in de gemeente staan. Máxima en, en Willem-Alexander zag ik hier in de banken staan. Yo veía a, a Máxima y a Alex y a Alessandra aquí en esta iglesia. Yes. <laughs> Ik hoor niemand juichen. Dan wil nadie is niet normal que que yo sueñe así. En God, waarom laat u mij zien? Yo pregunté was trouwens niet alleen mijn en willen Ale alexander Maar ik zag zelfs een vrolijke Mark Rutte hier tussenin staan. En ik vroeg aan God, waarom? Waarom heb ik deze droom? En ik heb niet eens gedeeld met mijn vrouw trouwens. Ik was wel een beetje bang om eerlijk te zijn. Want ze vraagt vaak aan mij Ja, maar waarom droom jij niet? <laughs> dus ik had zoiets van, nou, als ik nu ga vertellen dat ik aan het dromen was. Dan zou ze denken, nee, dat is helemaal niet waar, want jij droomt nooit. Maar in dit geval is het echt gebeurd. En ik vroeg aan God, waarom laat je me deze droom zien? En hij gaf mij een simpele antwoord daarop. En hij zei tegen mij, het is tijd om te vragen. Het is tijd om te vragen. Het is tijd om te vragen. Het is tijd om te vragen, om te vragen. Om te vragen En weet je wat? God liet mij zien... Dat jullie aan het vragen zijn. Dat wij aan het vragen zijn. Maar hij, nog, hij wilde nog een stapje verder. En hij zei tegen mij. Hij vertelde hen. Dat het tijd is. Dat het me is. Om onmogelijke dingen te aan mij. Om mij. Om mij. Om mij. Om mij. Om mij. mij veel zijn, trouw zijn. zijn. Ik weet niet of je dat snapt. No sé si lo maar God Dios is een God is un Dios die jaloers is, dat weten we toch. En God is op zoek naar mensen. Dios waar busca als ze met iets zitten, que tiene algo dat hun eerste optie que la que God is. Es Dios. En uh, optie. Ik heb u net verteld, mijn, mijn, mijn moeder is overleden. Sabes, te acabo de que mi, mi en het was voor ons een hele moeilijke tijd. Y para fue un muy en we zijn, samen met mijn zus, zijn we naar Curaçao gevlogen. Hermana, eh, Curaçao. En wij, wij, wij gingen daar naartoe en de doktoren die hebben tegen ons gezegd, luister, we kunnen niks meer doen. Los dijeron, no hacer nada más. Weet u hoeveel pijn dat doet? dat doet? Ja, en weet je, we, we konden heel veel dingen doen, hacer cosas, maar samen met mijn zus hebben we besloten dat we onze moeder hier naartoe meenemen. Y dijimos, vamos llevar, a en alles wat mis kon gaan, is misgegaan. Y todo lo que podía y mal fue mal. Want niemand wilde weewerken dat ze hier naartoe zou komen. Nadie hasta acá. Ze had kanker trouwens. En niemand wilde ons helpen, dus we hebben besloten dat we haar zelf hier naartoe meenemen. En het is een tijdje geweest van struggle, van vechten. En we waren hier. En niet eens twee weken later is ze overleden. En dat was voor ons weer een taak om haar eigenlijk weer terug te brengen naar Curaçao. En God dagde ons uit. Want hoe meer, hoe, hoe, hoe, hoe, des te meer we aan het bidden waren. Gingen de deuren die open moesten uh, gaan. Die gingen niet zo makkelijk open. En ik vroeg aan God waarom? Moet ik dit meemaken? En ik zat voor een tijdje, zat ik daar mee. Totdat ik dezelfde woord wat ik voor deze gemeente heb gekregen. van God heb gekregen. En hij de zei tegen mij, ik was niet altijd jouw eerste keuze. Je no was niet degene, no altijd altijd dat toen jij een probleem had, problema, dat je naar mij als eerste kwam. Que hacia mí. En weet je hoeveel pijn dat doet? En weet je hoeveel pijn dat doet? En toen vroeg ik God, maar, maar God, ik ging altijd eerst naar jou te bidden. En hij zei, maar Gianni, had plan B ook wel gelijk klaar. We dat, esto. Je vraagt het aan God. Le pides a Dios, maar in je gedachten, in tus heb je al plan B. Ya el plan B. Zit je al te denken, ya estás pensando, van als het niet, God het niet antwoord geeft, si Dan ga ik wel naar Gio. Voy a hacia Gio. En we leven in een wereld nu. En we leven in een wereld nu. Waar christenen en niet christenen. Donde o no het eerste wat ze gaan doen als ze een probleem hebben. Lo hacen problema, is, is Google. Kennen we dat? Eso? Kennen we dat? Esto? En God. En God. Zegt u vandaag. vandaag. <laughs> Ik wil de allereerste zijn. Yo ser ik wil de allereerste zijn. Ik wil de allereerste En dat lezen we y eso in, Matthäus 7. in Matthäus 7. En ik lees vanaf vers 7 tot en met 11. Del 7 al 11. En hij zegt daar, nadat hij het hele volk eigenlijk een heleboel heeft aangegeven, een heleboel, um, um, laten we zeggen, levenservaring uh, levens, een, een aantal, noem je dat anders, een aantal um, opdrachten, hoe ze moeten functioneren. Laten we zeggen, normen en waarden heeft gegeven. Jesús y valores, Zegt heeft zei hun in vers 7. Die zij in de versikel 7. En nou weet 7. ik dat in uw Bijbel staat, iets anders. Dat ook different. Want in vers 7 hebben ze het ook wel over gebed, of niet? Het staat op oration. Vers 7, broeder, die het uh, uh, geeft. Maar het staat in de bron van de, van de Bijbel. Dus, Pero, In de Fuente. Ja, precies. Staat eigenlijk in vers 7 staat: Vraag. Dice, en er zal gegeven worden. Y os, y os dará. En het zal je gegeven worden. You, you are en er staat zoek. Dice, en jij zult het vinden. Race. Klop. En het zal voor je worden En ze os openen. Zeg tegen degene naast jou. Er zit een zegen hierin. Hay una aquí en soms snappen we het niet. No soms begrijpen we het niet. No maar er zit een diepe zegen hierin. Hay una aquí. Weet je waarom? Sabes por qué? God is al zo op zoek. Dios busca naar mensen zoals u en mij, como tú y yo, die Google niet kennen, no Google, die niet gaan kijken van, hey, waar kan ik het als eerste oplossen, por donde puedo yo eso por primero, maar dat onze eerste optie, opción, en optie, opción, God is. En hey, tegenwoordig sta ik voor de klas mensen. Y hoy en día voy parado delante що la clase. Weet je wat я is? Zauske, weet je hoe be, uh, beledigd ik me zou voelen? Zauske, quanto me sente guilty de ofendido? Als ik de in, in part, yo і вони komen binnen. Yes binnen je bent er. En ze zeggen: "Ja, meneer, wat u gaat vertellen." Die Я вже eh, mae, lo que <laughs> En snap u dat? Esto? Dat is het gevoel is ese dat u en ik soms aan God geven. Wanneer onze eerste optie niet al bij God is geweest. No fue a, a Dios, of wanneer wij al bezig zijn met de eerste optie. Ya con la opción, maar we denken aan plan B. Y, y en el plan B. Snap u dat? Esto? En God zegt in zijn woord, ik ben een jaloerse God. Dios dice, yo soy un Dios snappen jullie dat? En, esto? en als jullie dat snappen, si snappen jullie waarom Jezus hier tegen de mensen zegt, vraagt en er zal je gegeven worden. Pedid y se os dará. Oftewel je hebt geen... Je je hoeft niet ergens anders te gaan zoeken. No tienes que ir buscar en otra parte. Zit het anders hè? Je bent casado, je je vrouw, a tu esposa? Dan vraag het bij iemand anders. ¿Le pides a otra persona? Dat is toch niet normaal? ¿Eso no es normal? To mensen, als je mensen niet normaal vinden hierin, dan hebben we een probleem. Hay normal St aquí adentro. St St Esto? Dus God wil Dios quiere, dat onze eerste gedachte, en onze tweede gedachte en bij het vragen van iets, al pedir algo, dat dat hem toekomt. Snap je dat? En weet je wat het mooiste hiervan is? Y sabe lo que es aquí? God zegt... Vraag niet de dingen waarvan jullie overal een antwoord kunnen vinden. Aan no, no mij. A mí. Maar vraag de onmogelijke... Heiden, pídele lo imposible. Vraag de dingen. Pide lo que. Van de Bijbel zegt. Que la Biblia dice. Wat ook nog niet heeft gezien. Lo que oído no escuchó. Lo que oído no escuchó. Lo que oído no is mogelijk voor mensen, es maar human. Het is wel mogelijk voor God. Dus Dios. ik vraag het aan hem. Así je dat? Weet je de Israëlieten die vroegen aan God? Los israelitas preguntaron a Haal ons uit Egypte. En God zei: oké, okay, ik haal jullie eruit. Bueno, en het duurde even. Want God was zo goed om uh, farao de hart ook wel zo te beïnvloeden dat hij de, de, de Israëliten niet wilde weggaan. Maar de Israëliten hebben dit allemaal gezien, die proces. Y los todo el en hun vraag was, God haal me hier uit. Iets wat bijna onmogelijk was in die tijd. Maar God deed dat. En vervolgens lopen ze een aantal uren of een aantal dagen. En ze, ze staan weer voor de Rode Zee. En vervolgens lijkt het alsof. Ja, y ahí, entonces, de God van onmogelijkheden die hen uit de, uh, Egypte heeft gehaald. Egipto, alsof die God niet meer bestond. Parecía que ese Dios ya no existía. Porque ellos estaban delante del mar rojo. Y no podía ninguno y alguna parte en en plas van weer te gaan vragen uh, aan de almachtige God. Y ese pedio te En hoe vaak zijn we dan zo ook niet als deze Israëlieten? I quanta vezes não somos así nosotros también como ellos? God heeft u net van een God doet het onmogelijke, mogelijke maken in u. Dios hace lo in ti, en soms hebben we toch wel nog een bewijs. Nos falta una prueba, voordat we als eerste gaan naar God. Antes de primer, hacia Dios. Ja God, u heeft mij wel genezen. Sí, Dios, tú me maar voor uh, het oplossen van mijn... mijn, mijn uh, mijn problemen in mijn huwelijk, para de mi dan ga ik naar een psycholoog. Yo voy Snappen jullie dat? Esto? En God zegt van, hey, ik heb, dice, je, Oye, ik, ik heb je genezen. Yo te sanado, en er is niks voor mij wat onmogelijk y is. No hay nada para mí que es hey, ik geloof dat het, het omwille van Jezus yo creo que por, por el amor de Jesús, heeft God de hele volk van Israël Isos que Dios todo el pueblo de Israel vaart God had twee mogelijkheden daar. Dios tenía dos opciones allá. Hay que con the say open hè. Podía abrir mar. Mare zeggen loop maar over het water naar de overkant. Hier podia decir camine sobre el agua hacia el otro lado. ¡Vale Dios, va! For Jesus. Pero él dijo no, And that God, we God van onmogelijkheden hè. El Dios de lo imposible. En hay se echt. Y dice, aan mij. En ik zal wat onmogelijk is. Y No Halleluja. En weet je wat leuk is? Isabel is interessant. Als je ziet bijvoorbeeld in Matthäus een hele leuke, want u zegt van ja, of ik heb er mee gezeten, ook, want ik zeg van God: u kent toch mijn gedachten e tu pois, pois eu sei tu conosco os meus pensamentos. U weet toch wat ik ga bidden toch of wat ik ga vragen aan u? Look, eu vou pedir o que vou. Eu estive megezet. 6. Em Mateus 6. Eu vou 6. What jullie nodig hebben. Dice que vuestro Padre sabe ya lo que necesitáis. No for you to him vragen. Antes que lo pidan. Van, ja, god waarom moeten wij dan u waarom laat u Jezus dit tegen god zegt tegen mij, me dice, Ik ben een God een van communicatie, de communicatie, van communion, van uh, gemeenschap. En daarna zei hij tegen mij, y me dijo, dood en well, leven zitten in, in, in de kracht van de tong, en, in de lengua. Dus er is een doel, Hay un om uw te Vragen, tus uw gebeden tus voor Gods aangezicht neer te leggen. De de la de Dios. Maar daarnaast is ja, er nog één ding wat ik u vandaag wil delen. Zoals de so God in, in, in 1 Corinthians 13, zegt, of Paulus dat zegt. 1 13, Paulus zegt in 1 Corinthians 13. É un corrido trese dice Vers 11 De ciclo 11 Ik zeg toen ik een kind Hij zegt toen ik een kind was Cuando yo era niño Sprak ik als een kind Hablaba como niño Vulde ik als een kind Sentía ik als een kind Heeft u wel eens een baby gevraagd Of geleerd hoe die moet vragen Has alguna vez enseñado a un bebé cómo tiene que Een baby komt zo la, niet onerbiedig Een baby komt zo uit de schoot van de moeder. Be de, de la, de Ik ben ervaring deskundige trouwens hè. De, zoon hier Jeramaya. Wie ho끼 eh, Jeramaya? Ja. Die is de naar deze poerta Er was niemand bij mij mensen. Y no había nadie is para dar. Es cold nicht gut. Dios es bueno. Es cold nicht gut. Dios es bueno. Mijn vrouw was zwanger. Mi, mi and we hadden een koffer en alles klaar. Teníamos la lista. And we dachten als het zo so ver is we naar de ziekenhuis. Ya si cuando no, eh? oh, no, la... vrouw maakte me wakker 's Y mi esposa despertó por la madrugada. En zeggen we moeten naar het ziekenhuis. Y me dijo, vamos al al hospital. En wij alles inpakken zo. Y and we staan voor deur. en vervolgens zegt ze tegen mij. ik voel een hoofd. Yo siento en cabeza. En zegt doe je benen dicht. Yo voordat ik dat wist. Ik dacht laat me, me eens <laughs> <benedicta." laughs> <I> <laughs> even gaan kijken. En voordat ik het wist, viel mijn zoontje voor ah, de deur. En daar is hij. Daar is hij. God is niet goed. Ahí está. Dios is bueno. Iedereen zou denken, hij zou het niet kunnen overleven. La epidemia se le podía sobrevivir. Paraiseta. Pues ahí está sentado. Las cuando dime ay fueg na mij. jeugd. Ja, die je kunt een testimonio al jóvenes. Es Sergio, je hebt een getuigenis. Jij hebt een getuigenis. Je ziet hier een testimonio. Snapt u wat wat ik Tú no le tienes que enseñar. Ue hij moet vragen. The baby comes right. El bebé And I begin to heilen. Y empieza a is Of En wat doet de moeder? Die legt op de borst. Toch? La pone sobre sus, uh, senos. En zo zegt God ook wel. Dios, toen jullie nog een, een kind waren. Niños, vroegen jullie als een kind. Maar. Maar. Als je oud en wijs bent geworden, dan verwacht ik niet meer dat je gaat huilen als je iets nodig hebt. Want de, wat, we hebben, wat we net hebben gezegd, je tong heeft kracht over leven en dood. Dus als je kind bent, eres niño, dan vraag je, bid je, heilend, jorando: God mag ik dit. Heer, dat. mag ik dat. Señor, En God geeft het jou. Maar er komt een tijd. Dat God tegen jou zegt. Heb je het wel eens gemaakt? Want als een kind dan van baby naar drie of vier jaar gaat. Als hij gaat huilen. En jij weet niet wat hij wil. Wat doe je dan? Je zegt, wat wil je kind? Heb je een poepje gedaan? Dan raak je hem op. Dan ga je ruiken lo levantas lo hueles Hay Is why God will it thatstan, is de puppy En nee ik zeg dan ik kan geen antwoord geven Talvez nog poder dar respuesta Hij blijft maar heilen toch Zig God God mag auto Dus immers eerste wat wat tegen jou zegt Je loopt gebruiken Para que lo vas usar Is dit iets wat aan mijn ¿Es ¿Eso algo que está en mi corazón? BMW? BMW Yo hace mucho tiempo que era un BMW X6. BMW X6 om zelf de ren te gaan rijden. Quer eso no para que tú mismo conduzca. Of is it so that je die auto wil gebruiken? Carro, van mijn Want die auto wat je gaat kopen. Porque el auto que vas a comprar. you? Dios se pregunta. En neem je mee naar de kerk in quant, die auto? Dit is het net een kind van 3 of 4. Es como un niño de, er de moment dat God, viene un momento que Dios, je wou instrueren, te va instruir om aan te geven i de of om te pedir wat aan zijn hart is como como sin destino en and on the tweede fase y en la segunda fase gaat god jouw leren dios te va enseñando huye moet vragen licht and then comes so far. En dan, hasta dan zit punto. je in fase 3. Je staat in fase 3. Maar God zegt: dice, Ik heb je kracht gegeven. Te di poder om wat je die mogelijkheid. Om die te maken. Para hacerlo, om die te creëren. Dus je gaat niet meer vragen. No pedir, maar je gaat eigenlijk je probleem tope pelota que pasa es que tu problema por medio de tus tu, tu lengua hay a creer vas a crear la solución and that is what god u and me will hebben y eso es lo que dios quiere en nosotros and it is not for niks y no es por nada sale be, que uh, de demostrar después mostrar kijk met mij even in Johannes 11 dan ga ik ook wel stoppen hoor vamos a in Juan capítulo 11. Johannes 11 daar heb je Jezus Jezus die aan het prediken is wij tenemos a Jesús que está predicando en ze komen tegen hem zeggen je beste vriend Lazarus to eh mejor amigo Lázaro die is ziek está enfermo is ook niet Nou, as Jio mijn vriend is. Si Jio si ja is mi amigo. En Jio hoort dat ik bijna dood ga. Je escuche que casi voy a morir. Dan ga ik vanuit dat Jio naar mij torent. Eh, imagino que él va a correr hacia mí. is hij de dag no <laughs> va a ser más mi amigo. Of niet? Oh, no. Toch, Jesus ik nog 2 dias mas. We al kennen Jezus blijft 2 dagen. Jesus quedó ahí 2 días más. Maar wat ik mooi vind, pero lo que veo bonito aquí. Op het moment dat Jezus dat hoort, el momento que Jesús escucha esta is Deze ziekte Dice, zal niet leiden no tot dood. Het zal gebruikt worden om de Zoon van God para que el Hijo de Dios te veroegen. De kracht van je tong. El poder de tu Hij de tu was er Wil je even iets voor me doen? Kom, kom. Ja, ja. kom. Dan kan ik jou zien. iets laten zien. Blijf hier staan. Hier. Ja? Lazarus is hier ziek. Lazarus está aquí ja? In de tussentijd ja. zeggen ze ook nog wel tegen Jezus. En te, en te medio, Jesús, zelfs dat Lazarus aan het slapen is. Lazarus está durmiendo. Durmiendo. En uiteindelijk als hij daar aankomt. Él llega allá, is Lazarus al dood. Ja Lazarus was dood. Een slecht voorbeeld van Lazarus want is een dame. Is een mal ejemplo para Lazarus porque es una una joven. Maar <laughs> de magniteit. Van no importa. Op het moment dat Jezus dat hoorde. El momento que Jesús escucha esto. Lazarus was. Stel uh, Lazarus een bericht. Eleef yo no una palabra a Een bericht, een woord. Hij creëert iets in de graf van Lazarus. In de graf van Lazarus. Want hij hier heeft hij gezegd: Hij zal niet doodgaan. Hij zal niet doodgaan. Hij Snapt u dat? Ik kan Lazarus een gezicht zien, als toen hij zijn graf binnenkwam. Yo no, yo podía ver eh, eh, la, la cara de Lázaro cuando de He combine is doubt. El Jagoel estaba muerto. Er And iemand Die zegt tegen hem, Lazarus, jij bent helemaal niet dood. Alguien dice, no Want Jezus But Jesus heeft al het begin al gezegd. Porque desde Jezus Jezus dijo, heeft een, een, een, een atmosfeer gecreëerd. En gestuurd. Na de graven Lazarus Als me, en, el sepulcro wachten. La vida ya lo Dat Jezus declarde, vanaf het begin al, dat Hij niet dood zou gaan. No Snapt u dat Hij dat? En dat is fase 3. Es Op het moment dat u en ik, wanneer u en ik, zo'n intimiteit hebben met God, una con Dios, dank u wel, dan wordt het niet, ja nou eens, een vraag. Nee. Jezus dan, of God dan, Dios, entonces, zal je mond gebruiken, tu, tu om iets wat onmogelijk was, que algo que mogelijk te maken. Dat is het mensen, Esto is, vandaar dat Jezus zegt, als je iets wil, por eso dice, si algo, vraag het aan de vader, pídelo aan de vader. Want Hij, samen met jou, él, contigo, die kunnen van onmogelijke dingen, de mogelijk maken. En ja, ik weet, het heeft een portie geloof nodig. Sí, ja, het heeft een portie van um, um, um, intimiteit met God nodig. Je maar het begin, empieza, dat jij de durf neemt, tienes el coraje Om het uit te de declararlo. Om het uit te spreken. De declararlo. Om het uit te spreken. De declararlo. Om het uit te spreken. De declararlo. Aleluya het uit te 4-2 Jacobus 4:2 en Santiago 4:2. Dat so heel bijzonder. Hay algo muy especial. De Engelse vertaling die een andere vertaling dan de Nederlandse. La Versinglist is tampoco diferente. En ik vond het mooi want eh zeg. Yay have not, this you have, not, no tienes, Jij have no tienes, Because you ask not. Porque no pides. Omdat je niet vraagt. Porque no pides. U heeft nichts no tienes omdat u niet vraagt porque no pides was, y es por eso que mi tema hoy era te es tiempo de pedir dit jaar is een jaar gunstig es ayo is een jaar is een jaar, jaar, jaar van onmogelijkheden Wat ik heb gezien in mijn droom. Lo que en ik laat het woord aan u. Yo Ik laat de actie aan u. Maar ik wil u zeggen. Dat God wil. Dat God het wil. Dat God dat wil. Alleen maar wij moeten het uitspreken. Kijk wat hij verder zegt om te eindigen. In In Matthäus 7, in Mateo 7, vers 11, zegt hij dan, Als jullie dus, si ustedes, ook zijn jullie slecht, malos, je kinderen al goede gaven schenkt. Dan buena a hijos, te meer, más, zal jullie vader in de hemel, padre in el cielo, dan het goede geven, aan bueno, wie hem Fragen. Aquel que le a él le pide. Putinko piedier. Lo tienes que pedir. Jemut, at fragen. Tienes que pedirlo. That is the sleutel. Esa es la llave. That is the sleutel. En het begint bij de kleine dingen. Maar ik weet niet van u. Ik vraag God geen kleine dingen meer. Want ons God is te groot. Ons God is te machtig. Te ons God is de Ons God God boven alle goden. Om kleine dingen te vragen. De pedir cosas en God zegt vandaag tegen jou. Het is tijd om te vragen. Het is tijd om te vragen. om te vragen. En vooral vragen de onmogelijke dingen. Weet je wat bij Lazarus is gebeurd? Lazarus heeft iets gedaan. God heeft iets gedaan. Wat nog nooit is gedaan onder het volk. Que nunca se había hecho en pueblo. En wat is er gebeurd daarna? Que pasó entonces? Mensen die kwamen dat er na de getuigenissen wat we geven in de kerk, iglesia, dat dit een getuigenis moet, van de kerk moet zijn tegenwoordig. La, dat dingen onder ons gebeuren, wat mensen personas, geacht de... hebben, Dat het onmogelijk is dat het zou gebeuren. Que es que pase. En ik geloof dat dat de uitkomst is Yo creo que es la van de droom die ik heb gegeven. Er is nog nooit iemand van het koningshuis. Na, uh, de la, del reino zich bekeert tot het christenen. Er is nooit iemand die als koning is geboren, rey, afgeweken, desvio, van het geloof van zijn voorouders, de van zijn voorouders. En ik denk dat dit jaar het jaar is. Het jaar. is. Dat we dat gaan meemaken hier que, in de kerk. Dat er dingen gaan gebeuren. Que a pasar cosas. Dat de er weer een voorstel zou doen staan. Que el mundo está omdat wij gedurfd hebben. Om God het onmogelijk te vragen. De pedir lo a Dios. En Hij die groot is. Que es grande, hij die machtig is. Que es poderoso, hij die alles kan. Hij die alles kan. Zal het ook wel in onze leven. In Jezus naam. In het nombre de Jesus. Ik ben klaar. terminé. Het is aan u. Ahora het is aan u. Ahora es a ti. Om het te geloven. De Om het op te pakken. De en ik verheug me op de dag. Yo me para el día. Dat ik een telefoontje krijg van Eugene. Ik hoor je me een telefoon. Richard. Richard. En zeg broeder Gianni. Hij is hier. Hij Willem is hier. Willem is takie. Amen. Amen. God zegen u. God zegen u. Als u hier bent. Si hoy, en u denkt ik heb jaren gestruggled met dit. Por muchos años tuve lucha con esto. Met het feit, kwal lecho dat ik hot dingen heb gevraagd. Que yo pedir Dios cosas, waarvan ik altijd ook wel een tweede optie voor had. Pul, yo siempre tenía la segunda opción al lado. Als je hier bent, als je staas hier hoy. En u denkt van ik heb voor jaren God op de tweede plek Ook in het vragen, Wil ik u vandaag uitnodigen. Te quiero, uh, om met mij op te staan. Y de pie en ik wil met u bidden. Y orar dat deze dag niet voorbij zou gaan. Que este no zonder dat God. Zonder dat God. Op de eerste plek zou staan. Zonder dat God in alles wat ik had vragen en todo lo que to va esa pena niet alleen maar de eerste no solamente el primero maar ook de laatste puter meer l'ultimo niet alleen maar de makkelijke dingen no solamente lo fácil maar ook de is de god De God die alles kan. Met El Dios que todo puede hacer. Ik weet niet van u. Ik ben zat om te zingen. Ik ben gansad om te zingen. Dat mijn God. Que mi Dios een God is. Een God die alles kan. Que puede todo en het niet in mijn leven terugziet. No en ik niet in mijn leven. Bent u met mij eens? Están conmigo? Ik wil gewoon. De stappen. Je wil de pasen. Nemen. Zodat ik de onmogelijk. Wat God zegt dat hij kan doen of mogelijk maken in mijn leven. Pa kilo imposible que Dios puede hacer mi vida. That that que yo lo pueda ver también. En in de toekomst. No en el futuro. Niet in Afrika horen wat er allemaal gebeurt. No en África lo que Ik wil mijn huis zien. Yo Ik wil mijn huis zien. Yo quiero ver mi casa. Ik wil mijn huis zien. Yo quiero ver grade muito a ti, meu Te agradecemos, oh, a Wij danken u, Godvader, voor wie u bent. Wij danken u, Godvader, Wij danken u, Godvader, voor wie u bent. U bent de Godvader. Abraham, Isaac en Jacob. Vader. Abraham, Isaac, en Jacob. Vader, u bent de Godvader. Is er God? Vader. Die onmogelijkheden, Vader. mogelijk. God, kan machtig. Het En Vader, hier zijn uw kinderen vandaag. Akie Vader. Oh Vader, ze willen, Vader. Bendito Dios. U als eerste, zachte in, in alles wat ze zeggen, vader. In, dicen, in alles wat ze vragen, vader. Vader, hier heb je kinderen, vader. Hijos, die niet mijn kinderen zijn, Maar volwassen christenen, vader. Pegó no uh, dat als ze met een, een, een hart Na u come vader. Het mogelijk zou maken in een leven, vader. Que lo imposible Fe, oh Dios, die zal hen brengen, vader. Llevar, oh Dios, dat ze alles wat ze vragen vandaag, vader. Hoy, oh zullen zien gebeuren in hun leven, vader. In sus vidas. vader zegenen ieder vader. Ieder vader. Aquí, die hoy, vanmiddag, vader. Hoy, tarde, hun hart hebben opengesteld, vader. Door woord, vader. uw woord, vader. Para tu Uw woord zegt vader. Dice, dat we vrij zullen zijn vader. Que libre, op het moment dat we het horen en geloven vader. Op het moment dat we en geloven vader. En ik De harte die hebben het ontvangen, Dale a Jesús un applaus Dale a Jesús un aplauso. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Het is goed tot tegen nu. Dus ik zal me zeggen tot de volgende keer. Y, que, si, in Jesus name. En in nombre de Jesus. Amen. Amen.